Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook vanavond slapen er nog asielzoekers buiten in Ter Apel. Het kabinet praat nu over oplossingen voor de asielcrisis in de ministerraad. Gisteravond hadden ze bijna een deal en vandaag moet het rondkomen, is de verwachting. Volgens staatssecretaris voor asiel Van de Burg is niet alles meteen opgelost. Het zal in ieder geval uh, vanavond uh, op het voorterrein van... Uh... Uh, ter Apel niet leeg zijn, tenzij het vandaag nog lukt om gemeentes te zeggen, kom vandaag. Maar ik was heel erg blij met uh, Apeldoorn die gisteren zei, wij springen bij. Doetegum gaat uh, dit weekend uh, open, dat gaat ook uh, helpen. De afgelopen weken sliepen de mensen buiten op een veldje, omdat er in het aanmeldcentrum geen plek was. De burgemeester van Groningen wil dat dat vanaf vandaag afgelopen is. De tenten die er staan worden ook weggehaald. Bij een ongeluk in Ledenakker in Brabant is vanochtend vroeg iemand omgekomen. Een automobilist raakte van de weg en sloeg over de kop. Drie anderen die in de auto zaten zijn gewond geraakt. Eén van hen is er slecht aan toe. Schiphol heeft in het eerste half jaar weer flink verdiend. Er kwam 65 miljoen euro aan winst binnen. Behoorlijk verschil met vorig jaar, toen we nog dik in coronatijd zaten. Toen maakte Schiphol 140 miljoen euro verlies. En er is voor het eerst in zes jaar weer nieuwe muziek van Britney Spears. Elton John maakte ze deze plaats. De twee leren elkaar kennen op een Oscarfeestje en zijn behoorlijk dol op elkaar. Britney vindt het cool dat ze met Elton heeft gewerkt. En die zegt dan weer dat hij dankbaar is voor de samenwerking. En dat hij Britney een van de grootste popsterren aller tijden vindt. Wat weer nog, er zijn veel wolken. In het oosten heb ik alles bij een buitje. Het wordt 21 tot 24 graden. Het weekend is er meer zon en het wordt nog ietsje cooler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Tussen Petten en Bergen heb je nu 9 kilometer file. Je vertraging is een kwartiertje. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Que chacun peut me voir wow. Je suis partout à la fois brisé en une éclat de voix Ja, Poepé, de Poepé, de dokter, de Poepé. Ja, de Poepé de, poepé, de Sol, heel ja, gezellig. Hè? Die had ik meegenomen, speciaal ja. voor de uitzending. Ik heb ik speciaal meegenomen van Dolly. Oh ja. Want ik heb namelijk heb ik, heb ik een broer... Die heet natuurlijk geen Millie, want Millie was ook wel familie van ons. Dus Millie Nilly. Millie Nilly. En Millie zong de, de poupée de sier, poupée de Sol. Ja. Nou heb ik mijn, mijn, mijn andere familielid heb ik bereid gevonden om een plaatje op te gaan nemen. Speciaal voor Dolly. En wat voor een plaatje hoor je Oh, die Poupé. Millie. Oh, die Ja, Millie. dat die wordt Millie. dan poupée de Dol. Poepee de Dol? Ja, probeer de dol. Ik vind het een beetje vies klinken. Is dat, hè? Probeer de dol. Popé de zeer, Peter dol, oh, dolly zo. de pierik. Poppe oh, ja dolly de pierik, de de dat past de niet in het dat gaat nee, niet. Dat dat, dat niet. niet. Nee, maar dat rijmt niet. Is leuk? Het dicht wel, maar het rijmt niet. <laughs> ja, nee, heel leuk, heel leuk. En waar, waar is dat te verkrijgen? Zijn die cd's van? Nee, dat moet nog opgenomen worden. Oh, het moet nog opgenomen worden? Ja, dat, worden. dat, dat oh. moet, moet ook, ik kan het nog niet officieel beloven, nee. want mijn familie, dit moet wel meewerken. Ik, ja, dan, trap je, ah, de opname, dan, dan, dan, dan trap je hem toch zo de studio in? Ja, natuurlijk. Ja. Wat, doen. Nou, wat een geweld toch weer allemaal. Maar... Ja, ik ben ook eindelijk bovenaan. Jonge, jonge, oh, jonge, jonge. Wat is dat elke keer weer gedoe met die traplift hier? Dat is ongelooflijk. Dat ding blijft als de weer vanwege die hangen. Ja, sorry. En dan blijf ik dus ook hangen en dan zit ik in die stoel. Ja. En dan hoor ik jullie boven stommelen. En ik ben met een Ja. Sorry, ik mag niet vloeken. Nee, vloek nee, niet. nee, nee, nee. Ik had een lekker radio-ongroep. Ja. ja. Nou, ja. mama, toch leuk dat je er bent. Hè? Dolf, vindt ook leuk. Hé? Mijn moeder eigenlijk. Nee, heb je... nee ik heb hem net leren kennen op de trap. Ja. Ik denk, ik helpt er een handje, maar dat ging niet goed, jongen. Want ze bleef echt hangen daar. Ik denk, nou, nah, ik, ja. ik krijg dat nooit voor elkaar. Maar leuk, aangenaam, Dolly. Ik ben dus de moeder. Ja, en, en ik ben Dolly. Hallo. Wat, wat leuk. Ja, leuk, ik denk, hè? Ja, ja. Ik heb jou wel vaak op de radio gehoord. Maar ja, ik u ook. De laatste tijd met de radio standwoord heb ik je niet meer zoveel gehoord. Nee, nee, dat klopt. Ik, ik, ik ben hier al een poosje niet meer binnen geweest. Hoe kan dat nou? inderdaad Ik heb al begrepen dat jij altijd binnen was, Al. Ja, ja, ja, financieel. Ja, ja, ja, ja, financieel ben ik wel binnen. <laughs> ja. Nou ja, financieel, financieel moet ik binnen blijven. Laat ik het zo zeggen. Ja. Mag ik nou een grap, jongens? Ja. ja, zonder het ergen. Ja. Oh God, het gaat niet oh goed met het. Heb je, je, je, je ja, stof in huis? Als mammei, stukje, mag stukje lachen, muziek, dan, maar. ja. Als je mag het lachen blijft ze erin, Ik wou een stem. Ja, dat hey, heb door, ik ook een ja, keer gaat... meegemaakt, hoor. Jij gaat naar Spanje. Met Richard Groenendijk heb oh, Groenendijk. ik dat meegemaakt. Richard Groenendijk, vertel eens. Ja, die, die was op televisie en ik zat met mijn kleinzoon te kijken. En hij bleef aan de gang met een bepaalde situatie. En ik bleef lachen. En ik kon niet meer ademen. En het ging maar door, het ging maar door. En ik kon niet stoppen met lachen. Maar dat is erg, weet je dat? En s'avonds lag ik in het ziekenhuis. Weet je hoe dat heet? Ja, ja echt het, waar? Weet je hoe dat heel, heel officieel heet? De ja. slappe lach. Is dat de slappe Is lach? Gewoon nee, de slappe lach. Oh, heb ik wel eens in de klas gehad op school vroeger. Ja. Nou, dat werd me niet in dank afgenomen, dat kan ik je vertellen. Ik moest al... op de gang. Ja. Ik heb ook een keer een windje gelaten in de klas. Ja. Toen werd ik ook op de gang gestuurd. Ja, maar daar kwam net het schoolbord van de muur af. Nee, ja, ja, jij nee. had liever dat de hele klas op de gang ging staan, zodat je lekker je gang kon gaan. Nee, in de nee, de nee, klas. Nee, oh. nee. Maar ik kwam het hoofd kwam naar me toe. Hij zegt, Wat doe je? Jij op de gang? Ja. Ik zeg, nou, de leraar heeft me eruit gestuurd. Waarom heb je je eruit gestuurd? Ik heb het kakas scheet gelaten. Ja. Ik zeg, maar die leraar is helemaal niet slim. Hoezo zegt dat hoofd? Ik zeg, nou, hij zet mij buiten en blijft zelf in de stank zitten. Ja, precies. Ja. Stom, hè? Ja. Idioot, hè? Ja, ja ja, ja, ja. Oh. ja, ja. Oh, oh, oh. oh. oh. oh. oh. Mijn zon, die komen af en toe van die <hast> ja, ja, Boom, boom, boom. Ja, dat is een leuk, wat is een leuk meegeklapt dan, hè? Oh, lalipop, oh, lalipop. Hey, Dolly die van laar goed met Ja. zijn. Liepop. Ollipop, ja, nou, de verkeerde schuiven op, andere schuiven dicht. Nee, hey, Dolly, ben je ook op vakantie geweest. Ah, nou, ik, je bent hier toch op vakantie in Zandvoort. Dat is eigenlijk wel zo, de, de, ja. Je, je rolt een paar keer en je ligt lekker lang uit op het strand. Ja, maar, heerlijk zeetje. Ja, maar ja, dan moet je ook wel een liefhebber zijn van het strand. En van zon. En van, uh, er zijn ook mensen die, ja, die houden helemaal niet van. Oh, dan gaan die naar duin. Naar duin? Ja, lekker. Eh, weer ja, de wa Amsterdamse waterleiding wandelen? Met die temperatuur van 30 graden in het duin. Is heerlijk toch? Onder de, de bomen? Onder nou ja, als je naar de waterleidingduinen gaat, dan zit je onder de bomen. Ah, Oké. Okay. Ja. ja. Lekker in de Bij het Naaldenborst daar. Maar jij Heerleken. gaat nou naar Zuid-Spanje? Toch? Ja. Ja. Was ja. Uh, ja, het voor een werkbezoek of voor een vakantie? Ja, of, uh... Nee, mijn stiefmoeder woont daar. Yes, Oké. Okay. Ja, dus daar ga ik even langs. En, uh, um, Ja, ik moet, ik moet ook eventjes uh, met oma Pietje spreken, want. Uh, ja, het komt weer aan hè? Het komt er weer aan en uh, ja, ik moet wel even contact met haar houden over uh, hoe, hoe ze het allemaal gaat regelen met Sinterklaas. Want ze belde dus toen, nou, vorig jaar, belde ze nou toen in Spanje was weer: van ik ja. ben aangekomen. ik zeg: hoeveel kilo? Ja, ja. Nou, dat was heel wat hè? Heel wat. Ja, ja, ja. ja ze zegt Kijk, zolang ze daar staat te bakken gaat het wel. Ja, maar als ze hier in ah, Nederland ja, komt, gaat ze ook mee zitten uh -huh. kanen. Een pepernoten is ja. echt niet helemaal ja. ja, ja, ja, goed. ja, ja. Maar ik val er weer tussen, maar ga verder. Ja. Maar hoe is het met oma Pietje? Want uh, Heb je er contact mee? Of? Jazeker. Ja, ja, ja. Nee, gaat goed met haar. Ze is van plan om dit jaar toch weer mee te komen. Maar vorig jaar is ze niet mee geweest. Oké. Okay. Het jaar daarvoor is ze ook niet geweest. Want toen vond ze het een beetje griezelig. Omdat er een uh, zo'n sfeer hing om, om het uh, Pietenverhaal. verhaal. Ja. Maar uh, ja, dit, jaar, dit jaar gaat ze komen. Ja. Oké. Okay. En dan, dan, dan, dan uh, gaat ze intochten ook doen? Of, of? Jazeker. Ja, ja, ja. ja. Ze okay. gaat... Uh, uh, dat is in november, ik geloof 22 november, de intocht van Saanstad. Oké. Okay. Ja, heel gezellig. En heb jij dan, want dat lijkt me dan zo, uh, dat lijkt me zo mooi omdat je dan rechtstreeks contact kan hebben met, met, met de goede zelf. Ja, ja, ja, ja. Heb, heb jij daar een binnenkomertje dat je zegt... van, nou, het lukt me altijd wel om iemand te... Ja, altijd... zeker. Ja, moet je horen. We hebben samen de slimste mens gedaan, dus uh, ja. Ja, dat ging niet helemaal eerlijk, heb ik begrepen, maar... Eigenlijk. Nou, achteraf gezien ook niet. Want uh, ik, ik dacht echt: van nou, met, met deze tegenstanders moet ik het gaan redden. Ja. Maar uh, Sinterklaas had een anderetje onder het gras. Nou, een addertje is ja. helemaal gerust een, een adder. Ja, een hele gebeurt? dikke rode adder. Ja. Oh, nou hebben jullie mij nieuwsgierig gemaakt. Wat had hij voor addertje? Er lag iets op zijn schoot... Waar, ja. die, uh, waar die stiekem toch wel in spiekte. Oh, zijn had... grote boek. Een grote ja. boek, dat is alle ja. antwoorden. En staat natuurlijk alles in, hè? Ja, jeetje ja nou, daar kan je toch niet tegenop? Nee, ja. maar is hij ook uitgeroepen als slimste mens? Of? Als, ja, ja, ja, ja, ik ja, dan, ja, ik weet ook niet meer hoe het af is gelopen. Nee, nee. ik ah. weet Maarten van Rossum is boos opgestapt. Dat weet ik wel. Ja, en de Freeriks ook volgens mij. Dus ook, ja. uh, op het laatst ja. was het niks meer. Nou ja, dat zat er ook wel in met die drie mensen op dat bankje. Die, die, uh, ja. die maat en die was ja, zo Ja, ik denk dat de luisteraars uh, geen idee hebben waar we het nou over hebben, hè? Oh, nou ja, dat je een van mensen bent geweest. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. ja. ja. Okay. Als ja. afvadering van Zandvoort. Uh, uh, van uh, ja. Nou ja, ja goed. Je uh, hebt het hartstikke goed gedaan. En, ja. Maar Wanneer is de uitzending eigenlijk? Die is niet doorgegaan. Die is geskipt. Ja. Ja, dus helemaal, dus, ze gingen eerst stukjes knippen en toen hebben ze het helemaal maar weer geknipt. Ja. Hey, maar jij was dus in de, studio van, was in de studio van de slimste mens, want nou, even voor de luisteraars, dat, dat gebeurde er dus. Op een gegeven moment uh, werd, uh, verscheen er ook een foto van Dolly op Facebook in de stoel van de slimste mens. Ja, die even foto, die is die, beide foto's die zijn binnenkort te zien op uh, het mooiste geluid van Zandvoort. Ah, de... kijk, ik schuif oh, okay. hem wel door. Oh, okay, okay. Maar op een of ja, andere wonderlijke manier kwam er uh, uh, naar de ene kant van haar een dame te zitten. Bekend in uh, uh, de erotische zone van Amsterdam onder meer. En, uh, en de rechts Sinterklaas. Ja uit dezelfde... Het was wel een trio gaan. hoor. Het was echt wel een trio. Ja, het was werkelijk. Ja, trio, ja. Een trio. El was er niks bij. Nee, nee. dat verbleek nee. daarbij, echt waar. Wat ja. een, een, uh, een figure bij elkaar zegt. Ja, ja. werkelijk. Ja, en maar, dat in één show. Was... Ja. Heb jij nog iets meegekregen van Sinterklaas? Dat je zegt van nou, uh, daar of daar heeft hij het over gehad. Heeft hij een boodschap aan het Nederlandse publiek, met name de kinderen? Nou, dat hij er weer heel veel zin in heeft om te komen. En dat, er, dat het hele Pietengilde... Ik zich heb toe alweer... ook wel zin om te komen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja maar ja, ja. zijn zak begint alweer aardig vol te raken, hoor. Ik denk, weet ja. je, misschien wel een heel goed idee... om uh, even een, een nummer... Zijn uh, we uh, nog zin voor hem draaien? Ja, maar dat... Ah, strakjes toch. Dat hebben, we, dat hebben we dan nog wel. Met, wat we kunnen doen... Ik, ik ga hem even bellen. En dan ja. gaan we hem zo even bellen. Oké. Probeer we dat? Ah, probeer ook. Ja, okay, ik geef nou, uh, ik even een stukje muziek en dan probeer ik in, in die ja, tijd Ik ga even me... zijn nummer opzoeken. Ja, ja, dat maar. She would never say. Today don't matter, cause it's gone Nou, ik weet het niet, maar volgens mij hebben we contact met Sint. Hallo Sint, hallo. Uh, hallo, hallo. Hallo Sint, hallo. Ho Hoort je mij? Ho Hoort je mij? Ik hoor je heel in de vette. Heel in de vette. Whoa. Oh. Sinterklaas Kapontje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje, Sinterklaas kapoentje. Ja, Sinterklaas, bent u daar? Hallo! Hallo! Ik, ik hoor jullie heel in de verte. Jullie, jullie zitten uh, heel ver van Spanje af, denk ik. Hè? Ik weet niet, uh, waar, waar bent u nou? Of Sinterklaas? Ja, ik ben gewoon in Madrid. Je bent gewoon in Madrid? Ik ben gewoon in Madrid. Ja, het is hier lekker weer hoor. Het is echt, uh, zit met zwembad nu. Met het zwembad? Ja, ik heb het Tappert uit. Oh mijn god. Ik heb mijn baard, daar heb ik elastiekjes omgedaan. Dat ja. is een beetje ja, in het water, is best wel lastig. Als die baard nat wordt, dan gaat alle kanten op en dan heb ik geen uitzicht. Nee, dat is met, zo. Dat is best moeilijk, hè? Ja, maar, uh, maar hoe gaat het met u, inderdaad? Ja, het, ga, het gaat wel, ik, ik, ik ben een beetje aan het sukkelen met de gezondheid de laatste tijd. Ja. Maar het gaat goed. Het ja. Is, uh, ja. ja, ik moet zeggen, uh, kijk, Spanje is natuurlijk uh, een land waar je dus... Uh, als heerlijke temperatuur heb. In Nederland ook de laatste tijd, geloof ik, hè? Is dat waar? Ja, ja, ja. We ja, zitten, ja, ja. zitten hier tussen, tussen, gemiddeld tussen de, de, de 11 graden en de 34. Maar ik wil jou vragen willen, want ik, ik heb daar zo'n leuke kennis in, in, in, in Zandvoort. Ja. De, mevrouw de Pierik heet die. Ja, nou het leuke is, die heb ik aan de andere kant. Is dat zo? Jazeker. Hallo? Dolly, ah. ben jij in de uitzending? Hallo Klaas, hé? wat leuk om je stem weer te horen. Hoe gaat het? Ach ja, nou ja, ik heb het net al een beetje aangegeven. Ik sukkel af en toe een beetje rugklachten. Ja, ja, ja. Steenhozen. Ja, uh, ja, ja. Pe Pepernotenreflex. Uh, uh, uh, heb ja, ja, ja, ja, je hebt ja. last van je pepernoten, zeg ja, maar. Last. Ja. Maar hoe ja. gaat het nou met uw Thai spier? Met Thai bier? Ja, daar had u ook last ja, van vorig hebben, jaar. Ja, maar die heb ik verkocht. Die, uh, de Tai spieren verkocht? Die heb ik verkocht, oh. Ja. Oh, oké. Okay. Is weg. Oh. Hey, maar, uh, maar, maar, ik moet de groet hebben van Oma Pieter, Loh, die, uh, Oh, wat leuk. Is ze bij u? Nee, ze niet bij oh. niet, niet momenteel. Misschien als de zon nog binnenvalt, dat weet oh, ik dat, ja. Een hey. beetje met dat ja, die staat he. nog in de keuken natuurlijk. Want ik, ik hoorde dat die maanden van tevoren al begint met bakken met alles. Hè? Ja, die de grote ovens daar. Is, dat wil jij niet weten. Ja, maar mensen. De meeste mensen hier in Spanje liggen te bakken in de zon. Maar zij staat te bakken in de zon. Keuken, ja, ja, ze bakken ze bruin, hè? Dus heel, ik. Ze bruin. Ja, ze bakken ze bruin. Een heel ander verhaal trouwens. Hè? Oh, is dat een ander verhaal? Oh. Ja, dat bakken oh. in de zon. Hè. Dus, oh, okay. ja, ja, ja. oh, ik dacht dat dat aan die ovens lag, joh. Nee, hey, maar uh, uh, Dolly, uh, vertel ja, eens. Ja, ik heb begrepen dat jij eerder naar, naar Spanje komt op vakantie. Ja, en uh, niet alleen dat ik daar op vakantie ga, maar ik, ik wilde meteen even bij u langskomen. Oh, bij mij langskomen? Dan, dan, dan ja? zou ik het wel leuk vinden als je ook even stopt. Oh, toch wel? Dat je niet alleen oh. maar langskomt, maar dat je er ook Oh ja, bij. Oh, nou, daar had ik in de planning geen rekening mee gehouden. Maar ik vind het ik vind leuk dat u mij uitnodigt. Nee, je, ik kom heel graag bij u binnen. Ja, sommige mensen denken dat je dan bij mij altijd audiëntie moet aanvragen. Maar, maar dat, dat hoeft helemaal maar nee, niet. Maar nee, maar nee, nee, maar nee, nee, nee, nee, nee. Zeker niet in de zomermaanden. Kijk, als je hier in Nederland bent, dan is het wel een beetje een probleem. ja. ja. Problematisch. Ja, ja, ja, ja, ja. Want er komen dat veel mensen tegelijk. Maar, maar uh, uh, even een vraagje. Of een verzoekje aan u. Want als, ja. als ik dan langskom. Zou u dan wel uw tabbert naar beneden willen houden? Want <coughs> ik, ik zie u dan met zo'n gele spido aan. Bij dat uh, zwembad. Vindt u het heel erg om dan uh, de boel te laten zakken? De boel te laten zakken, hè? Ja, dat ik u niet in uw zwembroek uh, zie zeggen. Maar. Oh, is dat aanstootgevend? Nou ja... Oh, het, het is wel ja, grensoverschrijdend, het is, ja. Uh, ja. Het, het is in Spanje, het is grensoverschrijdend. Wat moet ik daar nou van zeggen, Bruisers? Ja, ik, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen uh, op een fatsoenlijke manier. Ja. Maar dat is gewoon e een verzoek. Ik vind u nou, <laughs> zo leuk staan, die lange jurk. Dat, Ach, dat uh, ja, ja, ja. Zo ja, leuk. Ja, ja, ja. ja nou, dus zie je bij goed. Verkopt natuurlijk. Hè. Uh, nou ja, ik hoor het al alweer. Ja. Moet maar ik uh, nog iets voor u meenemen? Lekker stukje ontbijtkoek op, op een dropjes. In ieder geval geen zak pepernoten, want daar heb ik uh, zat van in huis. Nee, die neem ik niet mee. Nee, nee. die neem ik niet mee. Maar nee. heb jij nog een lekker bood... haar en no. Haring met uintjes? Ja, ik, ik, de laatste keer was ik in Zaltvoort... stond ik op de boulevard een haringje te happen. Ja, ja. Komt er zo'n meel. Ja, wegharing, weg, hè? Wegharing, ja. ja. Dat, heb je er ook wel eens uh, moeite mee? Uh... Ja, dat moet u eigenlijk achter de meiter doen, hè? Dan moet u even de meiter afdoen, de ja. haring erin... Ja. en dan uh, zo via de... gaat u met uw hoofd naar achteren... en dan glijdt zo die haring vanuit de meiter zo uw mond in. Uh -huh. Dan kan die, die meelding bij. Ik zie, ik zie de meest vreselijke dingen die vormen in één keer... Vertel, ja. vertel, oh Willem, ja. ben jij er ook, jongen? Ja, zeker ben ik er. Ik bedoel, uh, hè? Ik, heb, ik heb eventjes een pietenband naar binnen getrokken. Nou, nou herken ik je stem, ja, ja. Ja, ja, ja. Hoe is het met jou, jongen? Ja, hartstikke goed, hartstikke goed. Uh, braaf bent, geweest natuurlijk, maar ben altijd braaf. Je bent, ja, dat daar sta je bekend. Ja. ja. Weet je, dat je vroeger op mijn schoot hebt gezeten, dat je dus op, op mijn tabbert hebt geplast. Ja, dat doet me nog zeer. Nee, nee, nee. nee. Oh, nee, nee, doet me niet zeer, nee, nee. Nee, nee dat doet je niet, de, de, de, de, ik was helemaal nat geworden daarvoor. Ja, ja. Je had op, op moment van angst, hè? toen was je bak worden. Ja, nog steeds. Nog steeds. Nog steeds, ja. Nou, dat hoeft niet hoor, alleen maar een beetje ontzag is het genoeg. Ja, je nee. Hoef je hoeft niet nee, meer nee. bang te zijn, hè? Ja, nee, nee, nee. Ik, ik heb toch veel angst voor Sinterklaas dat toen ik uh, keek naar de uitzending van de slimste mens. Nee, de, de proefopnames, zeg maar. Toen zag ik u zitten. Toen heb ik hem met tv uitgedaan. Ah, ja. dus daar willen jullie het over hebben. Ja, ik ja hoe het, zit het daarmee? Het? Ja, ik vond het wel leuk om me even er weer naar Stolle te zitten bij de slimste mensen Ja. Ja, dat was ook heel gezellig. Ja. Ja, ja, ja, ja. Alleen die vraag je... die Vols Jans ook altijd stelde. Die jij mij ook stelde tijdens de slimste mensen Van wie werd waar geboren en door wie werd hij hoe genoemd. Ja. ja dat ja. begreep ik niet helemaal. Dat snap je natuurlijk wel. Ja, nee. nee, nee, nee, nee ik had er ook geen antwoord op. Ja ja had het ook geen antwoord. Erop. Nee, volgens mij ging het om een broer. Maar ik weet niet zeker. Ja. op je broer? Ja, ik, wie werd waar geboren? En, ja, ik is, ik maar, is, ik maar, is helemaal eh, niet jij broer. Ja, zeker. Ik heb een hartstikke leuke broer. Eén of twee of drie? Of? Eén, broer Eén broer heb ik. Eén ja. broer. Hoe heet ja. die? Bastiaan. Bastiaan? Ja. hè Ragas? Nee, geen Ragas. Hij heeft dezelfde achternaam als ik. Dat is heel veel toevallig. Oh. Ja. Ja, dan, is het inderdaad, ja dat dan, dan, dan blijkt het inderdaad je buur te zijn. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik zal hem ergens het grote boek hebben vastgelegd. Ik zal naast slaan wat ik kan vinden over die uh, buur van jou. ja Of die, of die altijd uh, zijn best heeft gedaan op school en zo, toch? Nee, nooit. Nooit? Nee, oh. nee, nee. Zeg. Dus, uh, hij kreeg, uh, hij kreeg uh, gewoon uh, de, de, de... Je had vroeger nog die bordenwissers... En ja, ja, ja. Uh, hij, hij maakte het zo bont dat hij af en toe zo'n bordenwissen naar zijn hoofd kreeg. Maar het ergste was dan er gooide die hem terug. Oh? Ja, en dan moest mijn moeder weer op school komen. Want uh, had, dus had, al die verhalen had, had, zijn er. Had hij weer een blauw ja. oog. Ja. Oh, oh, ja, hallo, hallo. Sinterklaas, Sinterklaas. Oh. Ja, wie is dat nou weer? Ha, wie de Harm Sinterklaas. Die is ook in de studio. Misschien, ja, Sinterklaas, ik ben ook in de studio. Kent u me nu meer? Nou, ik moet eens dus even diep nadenken. Harm, Harm, Harm, Harm. Ja, dat is van heel lang geleden, hoor, ja, Sinterklaas. Harm, dat rijpt op alarm. Ongelooflijk, weet ik het weer. Ja, elke keer als ik bij jou op bezoek ging, dan... Ben uh, ik warm? Dan je ja. het alarm af. Oh, dat was het, ja. <laughs> nou, Sinterklaas vind ik niet leuk van u dat u dat nou zo vertelt. <laughs> nou ja, ik, ik moet eerlijk zijn. Hè, dat is gewoon gebeurd. Jullie woning was zo beveiligd. Overal zaten zat camera's en alarm. Het is ja. eigenlijk wel zielig voor Harm. Ja, het was hartstikke zielig voor mij. Want ik, ik heb nooit wat van u in mijn schoen gehad. En ja, dat maar dat ging ook niet. Aan het komend jaar moeten we dat nou eens eindelijk een keer goed maken. Ik zet wel 30 schoenen neer. Want ik heb er wel 30. En die moeten allemaal gevuld worden. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, Wat vind jij daarvan dooi? Ja, nou, ik, ik vind eigenlijk wel. Kijk, Harm kan er niks aan doen dat er zoveel alarm was. Dus... Die is altijd tekort gedaan, zijn hele leven lang. Dus het mag wel een keertje weer uh, goed gemaakt worden, toch? Nou ja, ja toch? Mag ik, uh, mag ik even tussendoor? Mag uh, je tussendoor? Natuurlijk, want de tijd uh, die tikt ook verder. En, uh, oh, ja. Ik wil even een, een, een eind aan het punt. Punt aan het eind ga je eind aan mijn punt. Ik ga nee, niet jouw punt. Nee, nee, nee, nee. En nee. nee, meer aan de staf van Sinterklaas, zeg maar. Maar uh, Sinterklaas, wanneer uh, stap je weer te boord? Dat gaat gebeuren zo eind oktober. Eind oktober? Nee, eind november toch? Eind november. Nee, nee, nee. nee? Dan ben ik al lang hier. Oh ja, nee, u, moet, u bent natuurlijk ook onderweg een poos. Ja, sorry, ja, ja, ja, ja natuurlijk. Eind, ja, eind, ja. eind oktober op de boot, en dan, dan, dan hoop ik maar dat de zee een beetje rustig is. En dan zakken we de Atlantische Oceaan af. Ja, dat snap ik. Via ja, planning, de Noordzee. Uh, ligt op 22 november, zo'n beetje, geloof ik. 22, 23 november. Ja, klopt, ja. klopt helemaal. Is alweer snel hoor, jongens. Ja, nee, ja. ja, voor je het weet is het ja. ik, uh, ik begin zo meteen hier al de kerstboom op de tuin. Ja. Ook dat nog? Ook nog erbij. Ja, ja, ja. ja. ja. Ja. Maar uh, kunnen wij er over 14 dagen uh, weer eens een keer op terugkomen dan? Dat kan altijd. Ja. Nou goed, dan uh, draait je uh, maar gauw even een ander stukje muziek. Want de kinderen raken helemaal in de warme. Die horen Sinterklaas liedje en die denken ook... Worden helemaal zenuwachtig. Worden ja. helemaal zenuwachtig, ja. ja. Ik ja. zal hem ook daarom zijn. Nou, dan ja. dan van, dan van, vanuit je maar hartelijke groet allemaal. Alle Hoor ook iets als sport. Luisteraars van... Uh, uh, uh, uh, hartelijke groet van Sinterklaas. Dag, dag. Dag. Dag, Sinterklaas. Like, dag, Sinterklaas. Like, Uh, now I don't hardly know her, but I think I could love. Sinterklaas, Jongen, jongen, jongen, jongen. Nou, de rilling ja, is, weer, uh, is weer een beetje weggetrokken bij mij. van dat ik denk van, nou, nah, hmm, ja. Was jij nou een beetje bang voor die man? Nou, van? bang niet, bang niet. Maar dat, weet je, dat, is, dat, dat neem je mee uit de kindertijden. Aangezien ik nou jong en goddelijk ben, onbedorven. Vooral ja. laten, hey, hoe nou. on on lang ga je van je? Een weekje maar. Een week? Ja. Oh, ja. Even naar mijn, naar mijn stiefmoeder, die heb ik al vier jaar niet meer gezien. Kun je daar in de buurt nog een beetje leuke dingen doen? Absoluut, je, ja, zeker. Je, ja. Wat zijn de plannen? Nou, ik, ik ga dus naar Almuñécar. De, de meeste mensen kennen dat dorp inmiddels... omdat dat uh, bij B&B is geweest. Hè? Oh, Het oh, programma ja. wat ja. de afgelopen... Tijd elke avond was. Er was ook een meisje uit Zandvoort die in Almunjekar een een appartementencomplex. Een beetje boer zoekt, B&B of zo. Ja, B&B zoekt De liefde van je leven. Zoiets, ja. Maar dat zijn dan, ik heb het programma eerlijk, moet ik eerlijk bekennen, niet gevolgd. Nee. Ik heb wel incidenteel wat gezien, maar dat zijn dan twee mensen die allebei een B&B hebben en dan bij elkaar komen op een locatie. Nee het, nee, het zijn een heleboel mensen die uh, in, in verschillende landen. Die zijn gevolgd. En dan komt er elke keer komt er, uh, een gegadigde die graag kennis wil maken... met de eigenaar van die B&B. Maar die, die is heeft dan alleen. Geen... Die, die, die, die... Nee, die wil graag, uh, die wil graag dan uh, een relatie starten met zo iemand. En dan oh, gaan ze kijken maar... of dat wat wordt. Ja, maar dan is het de B&B'er die wil een relatie starten. Die, ja, die zoekt ja, eigenlijk die, die zoekt een, een, zoekt een man apart, of vrouw. Die zoekt een partner. Die zoekt een partner ook. Ja, en dan beetje... komt er elke keer kom, wordt er iemand gestuurd... Waarvan, uh, waarvan de redactie heeft gedacht dat, dat het een goede match zou zijn. Oké, okay, een uh, beetje gepikt eigenlijk. He? Ja, natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk, maar dan BNB. Ah, ja, ja, ja, dat is dan precies hetzelfde als uh, bijvoorbeeld een klant. ook zoiets. <laughs> Wat mij op het volgende brengt trouwens... Ja. Tolly. Ja. Podcast. Als ik zeg podcast... Een wat podcast? Zei, ja. ja, dat is uh, eigenlijk gewoon een, uh, een, uh, ja, uh, wat, wat, wat wij hier doen. Een uh, praatprogramma, maar wat uh, dan opgenomen wordt en uh, via de luisterkanalen wordt uh, uitgezonden. En wat heb jij daarmee? En, uh, ik heb er in zover iets mee dat ik binnenkort samen met Sandra Lissenberg een podcast ga starten. Kijk, een nieuwe podcast. Kijk, um, maar waar komt het woord podcast. Weet ik veel. Moet je even bij de Vandalen kijken. Dat komt kijken. oorspronkelijk ja. komt er uit een meubelzaak. Ja. Uit een meubelzaak. Wat, was een voor, er was uh, een kast. En die kast die zegt van... Uh, ik kan ik niet uit mezelf komen. Wat zal ik zijn? En dat, toen zei dus die, die man... Van, jij kast. bent een podcast. Ja. Een, podcast. een vrouwelijke kast. Ja, je ja. Heb, heb je ook podcast? Nee, nou. nou... Goed. So anyway. Ja. Hallo, hallo. Hallo. Ja. Ja. Even rustig, jullie. Hè. Ja, ja. Blijf jij maar lekker in de podcast. kast, Harm. Ja. Of Harm wil uit de kast... Uh, nee, dat zal komen van het woord iPod, denk ik. En uh, ja, casting. casting. Zal ik het uh, even googelen? Gaan jullie door? Ja, ja, ja, maar, ga jij maar even googelen? Ja. Maar jij gaat dus, uh, samen met iemand een podcast maken over. Ja, Sandra Lissenberg. Sandra die heeft ooit op Facebook een, uh, een Facebook-site gelanceerd. Ja. En uh, dat heeft ze Barboek Zandvoort genoemd. Okay. Nou, dat komt. Dat is de basis en de interesse daarvan ligt eigenlijk in het feit. dat Zandvoort ooit één groot uitgaansdorp uh, uh, was. Ja. Je struikelde over de barretjes en de discotheken, kroegen, weet ik het. Van alles en nog wat. En ja, in die horeca van toen is natuurlijk van alles gebeurd... en zijn gigantische verhalen te vertellen. Ja. Dat bleek ook wel toen zij dat begon, dat Barboek's antwoord. Want uh, er kwamen prachtige foto's, filmpjes, ja. verhalen, noem maar op... Uh, toen heeft Sandra bedacht... nou, ik ga er een boek over schrijven. En die is interviews gaan doen met alle mensen die kregen. kreeg. Niet alle mensen, ze heeft een selectie gemaakt mm -hmm. van, een paar, van enkele bars. Ja. En uh, daar is ze met mensen gaan praten, heeft ze allemaal opgeschreven. Geen reden. Maar uh, ja. op een gegeven moment kwam Sandra naar me toe... en die zei, god dolly, is het niks om een leuke podcast te maken daarvan. Nou, dat hebben we uitgewerkt. En daar gaan we binnenkort mee beginnen. Ik vind het een super idee... Ja. Het, uh, dit is zandvoort en voeten uit. Dus Leuk, een, hè? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dan gaan we al die ja, ja, verhalen ja. Gaan we vastleggen. En uh, ja. ik dan gaan zie we gezellig dat, met die mensen praten. Ik zie dat iemand heeft een knop ingedrukt. Daar gaat er een lampje branden. U heeft het antwoord. Ja, ja, ja, zeker. Een podcast is een audio-uitzending. dat je via een webfeed beluistert. Het is een soort on, on online radio-uitzending. De betekenis van podcast. Als je die uitlegt, dan is het, het woord podcast is een samentrekking van iPod nou en Broadcast... Ja. En uh, dat komt uit de tijd dat we allemaal nog met een losse MP3-speler uh, rondliepen. Kijk, kijk, ja. kijk. En zo, zo zitten we in één keer in per seconde wijzer. Mooi, hè? <laughs> ja, ja. ja, en ik als slimste mens konden jullie dat het beste ja, ja. doen. Dat was, ja, helemaal ja, goed. Ja, ja, ja. Sinterklaas, heel goed. Ja. Ja. Maar uh, dit, uh, in oktober, dan beginnen jullie ermee met... Ja, uh, daar gaan we starten. Ja. Um, en dat uh, doen we onder de vlag van de Zandvoortse courant. Uh, Gilles Kok, die uh, begeleidt ons daar helemaal in. Oké. Okay. Ja. Nou ja, en dan het met, wordt het uh, uitgezonden op uh, Spotify... En ja, weet je... Helemaal precies weet ik het natuurlijk nog niet. We zijn nee. nog druk bezig met de voorbereidingen. Ja. Uh, maar ik, ik zal jullie uh, op de hoogte houden... Ik als er weer het, iets uh, nieuws in te melden Ik vind het sowieso uh, heel fijn dat wij de primeur hebben, zeg maar. Ja, dat of, uh, heb je inderdaad. Ja. ja, want niemand weet het nog. Alleen nee. Sandra, Gillis en ik. Ja, en de uh, boys nu ook. En alle luisteraars van de boys, daar zitten ze ja, ja, allemaal. Ja, ja, ja. Hey. hey. <laughs> nou, hartstikke fijn. Uh, ik vind, dat vind ik een hele leuke boodschap. En een leuk bericht. En uh, nou ja, we nemen dat niet in ieder geval heel graag mee. Mooi zo. En uh, nou, Willem. Wij komen daarop terug. Ja, mooi. Ja, ja. ja Willem. Ja. Uh, ik, ik zie jou en ik... Ik heb nog iets spannends voor jou. Straks. Na ja. nou, de muziek. He, het worden wel beulen straks. Dat... Oh mijn god. Nou, ik start gewoon een stukje muziek... want misschien is het mijn laatste.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 Nightingale, wait for me, sing a song just for me, Nightingale. Then I come to a place in the sun To reach you, Nightingale Sentiment werkelijk. Dit is hè. Uh, hey. hey, ja. ja, hou jij van varen? Uh, van varen. Van, van varen. varen. Ja, ja al alleen met een al met, de, ja. Met, de, met de korte F. Hey, jij nee, met een, met ik een dacht vicker. met een lange F. Nee, nee. Met, oh, wat? Ja. dat zijn de ge nee, dat zijn gevaren. Zijn dat zijn gevaren. Het ja. gevaar van. Uh, ja. ja, maar goed. Nee, ik dacht van varen. Ja. Oh, dat kan ook. Ja? Nee, oh. maar varen met een bootje. Ja. Hou, oh, ja. Ja. Ja. Houden jullie daarvan? Ja, ik wel. Heerlijk. Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja, ja, ja. Ja. Is Nederlands op zijn mooiste Ja. Ja, ja, ja heel, af dan, heel af en toe dan kruip ik in mijn kajak en ja. Maar uh, ik weet dat Willem ook wel eens de boot in is gegaan ermee. Ja, ja dat klopt. Was ja. weer een boot. Ik kom altijd weer terug. Dat oh, niks. nee, ja. oké. Okay. Nee, nou, dan, dan is het goed en, afgelopen. Ja, ik vraag dat natuurlijk niet zo Maar, even, maar even. Oh. Waarom? waarom nee. vraag je daar eigenlijk? Oh, nou, ja, ja. Je hebt hier in de, de buurt. Is de in de buurt uh, als je dus vanuit Zandvoort naar het Oosten rijdt, dan kom je in de Haarlemmermeer. En daar uh, houden ze de vaart erin. Ja. En het is een vaart van 64 kilometer lang. Jij hebt het over de beulentocht, hè? Ik heb het over de beulentocht. De ringvaart. De ringvaart. Ja. ja. Hoe lang is de uh, ringvaart? 64 kilometer. 64 kilometer. Ja, ja. oké. Okay. En ja. die beulentocht is 68 kilometer. En ja. dat komt. Ze gaan eerst de ringvaart helemaal rond. Ja. En, maar misschien kan jij... Misschien kan jij uh, uh, ik wil hem zelf even vertellen. Er is een kano-club in Haarlem. Nou, en wat vereniging? een? Dat is HKV is dat. Haarlemse Kano-vereniging is dat. Ja. En, uh, die organiseert dus de Beulentocht. Ja. En dat is uh, binnenkort, wat zeg ik? Dat is zaterdag. De ja. 27 is dat. Ja. En, en uh, dat uh, uh, is een tocht voor de diehards, Voor de kano's die zeggen van... Uh, oh, ik draai je daar de hand niet voor om ja maar je moet dan 64 kilometer uh, onder ja, ja 68 want 68 je moet ook een kilometer. stuk sparen moet je eerst nemen ja tot aan de ringvaart en dan ga je dus dan ga je de rondje maken van 64 kilometer ja maar hoe want hoe hard gaat een kano gemiddeld het uh, ligt aan degene die erin zit ja, dat ja er, ik, die bepaalt het ja, ja. ja nee maar, er, maar als ben, jij bijvoorbeeld uh, ik, ik noem maar wat uh, dus die 68 kilometer wil varen binnen 8 uh, uur nou ja, maak er maar een rekensommetje van de slimste mens. Ja, ja, ja, ja. Maar hoe, 8 hoe, hoe, laat, hoe laat is dat zaterdag? Zes uur. Als als 6 uur. Mensen... 6 uur moord, daar ja, maar, ga je in 7 uur starten. Maar dan zei staat ze. Dus op, de hè? hele dag. Ja, nee, maar ik bedoel, ja, dat staat erop. Dus, ik, ik krijg een papiertje. er staat ja, erop. op houdt je gaat hier dus net als in de tweede kamer. Ja. Oh, de ka Godzie, Mickey. Ik ja. wil graag. Mag ik de microfoon? Ik wil graag nee, vragen stellen. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Maar als nee. er mensen zijn die willen kijken daarnaar. Waar kan je dan het beste naartoe gaan? Want, want het is natuurlijk een heel groot gebied. Ja, en waar, waar kun je ze op welk moment ongeveer verwachten? Moet je in Hoogdorp? Of, of in ja, Bad Oefendorp, Gaat de hele of? dag door. Lijmuiden? Wat? Leimuid, ja, Leimuid, gaat de hele ja. dag door. Ja, ja, ja, ja. Hey, Maar oh. hoeveel, hoeveel deelnemers zijn er, Wim, ongeveer? Schacht? Dat is een, een antwoord die kan ik je niet geven... want dat zie ik zaterdag pas... Oh. Want dat, dat is de organisatie die gaat buiten mij om. Ja, maar je kent toch wel die twee mensen die Maar ga meedoen? jij ook meedoen dan? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Nee, jij kan ook niet mee. Oh, ik kan ook niet mee, met je toch... Nee. Oh, dan is het nog maar één persoon. <laughs> <laughs> het is zo jammer, hè. Het is zo jammer. Nee, maar wat hey, ik begrepen nee, heb, is dat het, het... wordt heel druk bezocht. Het gaat, uh, van, Hoe, hoeveel mensen doen er mee? 50, maar Dat weet je toch niet? Nou, zoiets. Ik, ja. weet, ik weet het echt niet. Nou, ik maar, denk maar. dat een heleboel van de regel al mee zullen doen. Een heleboel, een heleboel uh, mensen. Maar ook van buiten de verenigingen. Wou ik zeggen, want dat was mijn vraag of alleen leden mee kunnen doen of niet leden? Iedereen. Of, iedereen die ja. een beetje getraind is, ja. want het valt tegen, hè? Het Dit valt, is zwaar. Uh, het, valt, uh, het heet uh, niet voor niks de beulentocht. Uh, het valt best, uh, best tegen, want ik heb... Uh, ik heb... <lacht> alleen die mensen met de speedboot, die moeten er Ja, zeker, zeker. <lacht> zeker, maar die pakken we gewoon de pedal af. Ja, ja nee, je moet hem paddelen. Je ja. moet met een peddel Nee, maar het is een, uh, een, een tocht dat uh, één keer per jaar is. En, uh, ik hoop dat Sinterklaas nu niet luistert, want die komt zo met die stoomboten tussendoor, hè? Ja, maar je hebt op een laag waterstand geldt. Ook voor de ringvaart, Dus die boot die kan op oh, dit die moment... Mag, die mag nee, daar die helemaal niet komen. komen. Gelukkig. Die gelukkig. Ja, die Wat leuk dat ze dit organiseren. Joh. Dus zaterdag is dat. Ik, ik ben wel eens bij de Waterwolf geweest. In de dat is, het dat is een andere. Dat is ook een zustercano-vereniging. Ja, dat is ook zo'n ja. kano vereniging En mijn kleinzoon heeft daar een blauwe maandag meegedaan. Maar dat... Ja. dat jongen, ik, was, ik, ik denk dat ik het toch nog eens een keertje over... Als, ik, als mijn rug geopereerd is... En het loopt goed af. Dan denk ik dat ik toch eens ga kijken... of dat ook wat voor mij dan je is. Ik moet bij of... de HKV gaan kijken. Want uh, we, okay. we, ja, daar mogen we nieuwe leden bij. Dus... Uh... Het is zoiets bijzonders als je tussen al die rietkragen en ja. alles... dat je zo heerlijk rustig daar langs peddelt. Want het is natuurlijk gewoon recreatief hè, bij de HKV. Je zal natuurlijk ook nou ja. uh, mensen hebben die echt... Uh, die voor, de, voor ja, de ja. wedstrijd wedstrijdelement... Ik, ik doe het persoonlijk gewoon voor de rust. En, uh, Precies. Voor het lichamelijk en geestelijk over en wat je zegt. Als je tussen die rietkragen Mag ik jullie er ook ja. even iets van vertellen? Ja, natuurlijk door. Harm. Ja. De beulen toch? door de ruige natuur, de pollen, veenafgravingen... Voert 68 kilometer over de ringvaart rond de Haarlemmermeerpolder. Ja. Gaat via Lisse, de Leidse vaart. Ja. Richting Leiden, ja. langs de Kaag. En daar komt Sigrid Kaag, komt persoonlijk alle kanovaarders. Dat gedacht. is fijn, dus dan kan iedereen met die peddelen uh, extra... Ja, tibieën. als je een kano toevallig hebt met het nummer D66, dan heb je voorgang. Oké. Okay. Ja. Via Leimuiden, dat is ja. ook een leuk plaatsje trouwens hoor. Ja. Dan ga je langs de west drrr, moet dat zijn, plassen. Ja. Via Aalsmeer naar Amstelveen, naar de Nieuwe Meer... En dan kom je langs Badhoeventorp, langs Zwanenburg. Dan heb je de Bietenbrug, weet je de Bietenbrug? Je oh, daar ben ik zo biet, vaak op ja, geweest. Ja, wie is daar nog niet op, op geweest? geweest. Ja, <laughs> ja, iedereen is toch wel eens op de Bietenbrug geweest? Ja. Dat is hartstikke leuk varen daar. Dan kom je langs de oude suikerfabriek in half weg. Ja. ja. maar daar, daar hebben ze geen suiker meer. want de klontjes waren. Gelukkig want het stonk wel eens daar. Ja, de bieten, wat suikerbieten, lucht. de suikerbieten. Oh, lucht, de ah. lucht, oh, ah. Ja, dat kon Harm ook helemaal niet tegen. Dat nee, dat, is, dat is niks voor Harm. Dat is helemaal nee. niks voor nee, Harm. Nee, dat snap ah, ik voor Harm. ik dan mee, mama. Ik ben, was wel? Uh, mijn knijpertje op mijn neus, Ging ik er altijd langs. Oké. Okay. Maar goed, dan gaan ze dus via aaltenmeer naar Amstelveen en dan meer langs Badhoevedorp en Zwanenburg. Komen ze bij de molenplaats. Dat, ja. is van dat is naar uh... Haarlem. En dan via de Krukjes, dat is daar bij de brug uh, naar Heemstede. Ga je weer terug naar de Haarlemse Kanovereniging. Ik vind het wel een fantastisch evenement. Ik hoop dat ze s'avonds nog genoeg energie hebben om hier naar het dorp te komen. Want we hebben een feest hier zaterdag natuurlijk. Hè? Nou, nou, het... Ze hebben een eigen feest, hè? Hebben ze dat ook nog? Ja. Oh, dus ze gaan niet naar Yves -Berensen. Nee, nee, doen ze dat niet? Ze hebben daar ook een, uh, een lokale zanger. Karel Kano is dat. En, uh, okay. ja, ja, ja. Kale Kano, wat ook, zeg jij nou? Ook. ook, wat? ook. Oh. Ik, dit, heb, uh, ik heb geen idee. Ik denk, het, maar ik denk uh, ook wel, als je die tocht achter de reur hebt, dat je denkt. En worden vet. er tussendoor naast na, na, na Velkhoek ook nog Kano's uitgedeeld? Ik denk het rondo's. wel. Ja, ja, ik denk het wel. En net zoals jullie lolmakers natuurlijk ja, ook. Ja, nee, maar, uh, maar dat, is, uh, dat is in ieder geval, uh, jullie hebben keur keurig verwoord, de beulentocht van uh, de HKV uit Haarlem, aanstaande zaterdag. Ja, en, en, uh, en, en wat, als er nou mensen zijn die dit horen en die denken van, oh, dat wil ik ook wel meedoen. Of dat, hoe, ja, waar kunnen gewoon? ze naartoe? Gaan we eens even kijken. Naar de website. Staat er hier iets? Staat, na, ja, ja staat, website. daar ja, okay. staat de website op. En dan nemen ze maar even contact op. Uh, we gaan of even spieken luisteraar. luisteraars. Ja. Zal ik intussen even een stukje muziek of zetten? Ja, ja dat het dan, dan zullen wij straks even bekend maken hoe die mensen daar uh, uh, nou, nou, ik denk uh, gewoon hkv.nl: uh. uh, Kijk maar eventjes, ja. Ja. if I were a carpenter were een lady, would you marry me anyway?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 Ja, het lijkt wel weer per seconde wijzer. Het is weer gelukt. Cheryl. Uh... Ja, nou de mensen ze kunnen op de eerste plaats kunnen naar de website gaan. Dat is, is www.hkvhaarlem.nl uh, En dan slash contact als je naar contact wil. En uh, als je contact wil onderhouden per e-mail. Dan kan dat op info.hkvhaarlem.nl .info.hkvhaarlem.nl Nou, uh, op de website kun je een formulier volgens mij invullen. Of, nou, ja, in nou ja je moet, ja. ja je ja. kan contact zoeken en, uh, en dan is het varen geblazen. 64 kilometer, luisteraars, let wel. Dus denk nou niet van uh, uh, ik zet er een uh, buitenboordmotortje achter. Nee. nee. Helemaal met de is, hand. Ja, dus ja, is helemaal peddelen, maar 8 kilometer per uur inderdaad. Uh, ja, ja als je, als je, je moet wel flink doortrekken. Dat, uh... Ja, maar, dan je, anders reed je het niet. Nee, maar 88 is 64 volgens mij. Ja, meestal. <grijg> ja. Ja. Dus, dus uh, nou, het is mij mijn nieuws hoe hoeveel mensen de eindstreep bereiken. Ja, hoop ik ook. Ik ben er dus zaterdag zelf ook bij in een iets andere hoedanigheid. Uh, hoezo, voor... hoezo. -ho -ho -ho -ho -ho -ho. wat, wat voor hoedanigheid ben jij erbij? Ik sta kroketten te bakken. <grijg> nou, hè? Ja. Jongen, jongen, jongen, jongen. We voor 12. We schieten dan wat erop. Nou, ik maak me pas zorgen als het 5 voor 12 is. Waarom? Nou, dat schijnt heel slecht te zijn, hè, als 5 voor 12 is. Oké, nee. die uitdrukking niet. We 2 minuten voor 12 verlinken. al de antwoorden weten. <laughs> Park, that's where What did you do there? I got there? there. Tell you why. It's all too...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 I'll tell you what I'll do. What will I'd like to go there now with you. You can miss out school. Won't that be? Why go cool. to learn the words of poop? What will you do there? We'll get high. But will we touch there? Will we touch the sky? That's we'll why the tea is there. I'll tell, tell you why. It's all so too beautiful. beautiful. It's all too beautiful. beautiful. It's all too beautiful. Oh. It's all too beautiful. beautiful. I feel inclined to blow my light get hung up, feed the ducks with a bone. They all come out to groove about, My Santa and have fun in the sun. Too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Huh. Ha. It's all, too, all beautiful. Too, It's too, beautiful. too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Ja, dus we gaan weer richting het, uh, het einde eigenlijk uh, ja, van, uh, van de uitzending van de boys alweer. Het jonge jongen gaat het hard, man zien. Ja, it's all too beautiful, en it's wie ook beautiful. heel beautiful was, althans dat was mijn. Uh, uh, beoordeling van die mooie dame. Dat was Olivia Newton-John die helaas overleden is. Ja, ik heb haar in de jaren 70, heb ik haar uh, kunnen bewonderen samen in een uitzending met de toenmalige uh, Shadows, die uh, ook met uh, John Fair, uh, of Farr moet ik misschien zeggen, samen zongen. Als Marvin Wells en Farrar. en die kwamen in het concertgebouw van Amsterdam kwamen ze uh, een concert geven en er was ook Olivia bij met uh, Clifford. Toen nog helemaal niet bekend, Om, ja, was wel bekend natuurlijk, maar niet in de mate uh, van bekendheid die ze kregen naar Greece. Hè? Met, ja. met, met bekende... oh, toen werd ze echt een wereldster. Natuurlijk. Ja, met John ja. Travolta. En, uh, maar ze heeft ja. hele, zelf ook hele mooie sololiedjes uh, opgenomen, zoals dus, uh, ja. Sam en uh, I honestly love you en zo. Ja, en, uh, maar die vrouw heeft toch een prachtige stem. Ja. ja, maar weet je dat ze ook, dat ze ook een nummer heeft gemaakt met John Denver, weet je dat? Uh, gemaakt met John Denver ja, of gezongen met John Denver? gezongen. gezongen. Ja. Fly Away heet het nou maar. Oh? Met John dus Dat Dunn heeft van. hij gedaan. En oh, heb jij dat? Letterlijk toch? gedaan. Nee, dat ja. heb ik de volgende niet klaar De volgende uitzending ja. komen we daarop Ma terug. Maar heb je wel iets van, van ol Olijfje? Uh, nee, helemaal niet. Ja, Popeye. Dus, uh, <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb niks klaar Dat Red ik ook niet, want uh, ik heb nog nee, vijf dus, minuutjes. Ja. Hè. Ja. Dus, uh, ja. ja. Ja. Maar ja, jammer dat ze er niet meer is. Ik was, ik, was, ja. ik was er wel fan van. Ik vond ja, het, ik vond het het veel te het, jong ook. Hè? Ja. Ze heeft zelf nog opgetreden met de ILO. Met het Electric Light Orchestra. Wat je moet nummer heet nog. Ja, Xanadu. Dat is een enorme grote hit ja, geweest. Ja, ja, ja. Ja. ja, zo gaat het. Allerlei uh, bekende mensen. Allerlei uh, favoriete artiesten van... Uh, Fans, fans van, van allerlei favoriete artiesten. Het is weer een deel van je, een deel van je, van je, van je verleden hè, wat weg is. Ja, die uh, raken Ach. dan hun, hun uh, ja. favoriete artiest kwijt. Ja. Helaas, zo gaat het in het leven. Ik doe maar niks. Ik ga het laatste nummer niet staan. Meen je dat nou? Ja, ik Ach, meen je dat nou, Willemje? Ja, dat ben ik. ik. Vind het, ik uh, vind uh, ik vind uh, het wel ja. snel gegaan vanmorgen. Dolly, vond jij het ook snel gaan? Ja, maar dat, dat is, als, als denk... je plezier hebt... dan gaat de tijd ook ja. ontzettend snel. We moeten gewoon hier gaan zitten en twee uur niks zeggen. Dan is het programma lekker lang. Eén één ding vond ik niet zo snel gaan. Wat dan? De traplift ja Die, dat vond ik heel vervelend hoor dat, moet ja. je, Willem kun je eens met met de het bestuur van Radio Sandvoort overleggen of ze trappen voor mij gewoon zo'n ja. loopband een ja, loopband ja dat, loop, dat is voor voor een roltrap roltrap ik. Dat ja. vind ja zo'n hartstikke motor een roltrap een roltrap ja of, of zo'n lopende, zo lopende band maar ja. dat kost heel veel centjes dat heeft de radio niet dus dat moet je gewoon vergeten nou dan moeten we een beetje sponsor vragen ik snap naar muziek Willem ik snap naar muziek Willem Mag ik jou nog bijzonder bedanken voor de mooie muziek van vanmorgen? Ja, Bedankt. Ik, ik heb zo genoten weer. Ja, voor het leuk. Dat doe jij zo leuk, jongen. Ach, ja. Ik doe Dan, Mag ik ook bedanken? Ja, natuurlijk ik mag leuk, dat leuk om jouw kennis te maken met jou. Ja, dat Het is nog Ik vind het best wel heel spannend dat je Sinterklaas goed kent. Ja. Want, dan, dan kan je misschien eens een goed woordje voor me doen als ik wat in mijn schoen wil. Je. Nou, dat, dat, dat zal ik doen. Maar dan moet ja. u wel het alarm afzetten dit keer in december. Okay. Ik, uh, ik draai het geluid weg, jongens. Iedereen bedankt. Ja, ja, ja. bedankt, ja, bedankt voor de input. Ja, allemaal. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Hoi, hoi. Hoi, dag. Just go sleep